Een triestig verhaal over de grootste leugens en tijden Want het hoort democratie kunnen we daar niet op laten rijmen Want als we kijken, dan zien we wie de baas is En daar is zeker niet het volk dat nog steeds de dwaas is Laat mij een verhaal van de democratie vertellen En laat mij een keer stellen hoe het hier zit in België Het is een tragie comedie, een beetje zoals het leven Opent het en kijkt wie er werkelijk regeren Ten eerste, het is allemaal begonnen in Griekenland Waar de eerstigste mens eigenlijk was, de man Het verhaal van de democratie is gestart in ongelijkheid En daar is doorgetrokken tot in de hele tijdslijn 21ste eeuw en iedereen is gelijk, is nu de tendens. Maar ik stel mij de vraag: worden we wel nog gezien als mens? Leiders lopen rond met lenzen van dollartekens, en wij zijn consumenten en maar blijven kopen zeker. Bekijk de stand van zaken en vraag u eens erin: hoe kan democratie bestaan in een totalitair systeem? Focus op het Midden-Oosten voor de islamdictatuur. Maar de economische dictatuur hoort blijkbaar bij de westerse legislatuur. De rekeningen duur van constant te zweven, zo zijn we alle functies kwijtgeraakt van de reden. De regering wordt gestuurd door de banken en lobbyisten, democratie. En dromen, zoals revolutie bij de linkse. Een triestig verhaal over de grootste leugens en stijden. Want het woord democratie kunnen we daar niet op laten rijmen. Want als we kijken, dan zien we wie de baas is. En daar is zeker niet het volk dat nog steeds de dwaas is. Laat mij een verhaal van de democratie vertellen. En laat mij een keer stellen hoe het hier zit in België. Het is een tragicomedie, een beetje zoals het leven opent. Je ogen en kijkt wie er werkelijk regeren. Het is een verhaal van een boek dat nooit is geschreven. Want het volk heeft in 2000 jaar nog nooit kunnen regeren. Verborgen agendas, smeegeld en vrienden. Politiek zorgt ervoor dat de regering lacht met het woord democratie. Cordon sanitaire negeert 1 miljoen stemmers. Oké, okay, ze zijn wel achterlijk en ze zijn misschien maar rechtsen. Maar als je dat bekijkt, yo, dan hoort dat mij al zeggen dat dit ingaat tegen normale democratische processen. Net zoals de belangen van het volk genegeerd worden voor geld. Zo wordt de democratie geregeerd voor de belangen van de producent. Want vrede gaat in tegen de economie. Dus voer oorlog en fuck het volk in hun democratie. Democratie impliceert niet rechtvaardigheid. Het impliceert gewoon dat jij kiest welke taak je krijgt, die dan druk en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 Kast, ik heb ook niet alle oplossingen voor problemen. Mijn taak is nu gewoon om ze te signaleren. Ik zeg niet dat er mee iets mis is, per definitie. Want in zee is er zelf niets mis met kapitalisme. Het is het misbruik dat ervan wordt gemaakt, waardoor ik het systeem beschouw als onbruikbaar. Maar zelf nog, want als het volk het verstand heeft verloren, dan zegt de democratie dat we ze toch moeten aanhoren. Het volk wordt makkelijk de tuin omgeleid. Het gaat altijd om de issue dat op tv wordt verspreid. Of het nu geweld is, of godsdienst of de walen het is het nieuws en de kranten die de